nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zonweb.nl Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat. Vind je bij Roka. Het is nu al zomersale bij Toei.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 Gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Amazon presenteert de daytime Kriebels van Sven.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 Een man uit Arnhem moet jarenlang de bak in voor de moord op zijn ex-vrouw. Ze werd vorig jaar doodgevonden in huis. De man had afscheidsbrieven geschreven. Daarin stonden zijn plannen om zijn ex-vrouw te doden en daarna zichzelf. Hij heeft 18 jaar cel gekregen. We zitten nog steeds met een griepepidemie. Sterker nog, het aantal ziektegevallen neemt alleen maar toe. De afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepplachten naar hun huisarts. Iets meer dan een week ervoor. Maar vergeleken met de griepepidemie van vorig jaar zijn er nu minder mensen. Ziek. Een wolf die rond Barneveld tientallen schapen heeft aangevallen, wordt niet doodgeschoten. Jagers kregen daar vorig jaar toestemming voor, maar dierenrechtenclubs wisten dat via de rechter tegen te houden. Gelderland laat het nu daarbij zitten. En ook omdat de wolvenoverlast rond Barneveld de laatste tijd meevalt. Dat Vodafone en Ziggo vanaf volgend jaar niet meer één bedrijf zijn... heeft geen gevolgen voor de klanten van Vodafone, zegt een woordvoerder. Ook de merknaam blijft gewoon bestaan. Ziggo heeft plannen om alleen naar de beurs in Amsterdam te gaan. Vodafone Ziggo heeft in ons land meer dan 5 miljoen mobiele klanten. En dan nu het weer van Weer Online.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 Dat uh, de relatie tussen Vodafone en Ziggo voorbij is, is, uh, nou ja, uh, prima. Hangen. Interesseert me niet heel veel. In het nieuws wordt geroepen dat het allemaal geen effect heeft op de mensen die bij Vodafone zitten. Maar tegelijkertijd blijft die stapelkorting dan nog bestaan bij Vodafone als je ook Ziggo hebt. Vast niet waarschijnlijk, meer geld verdienen. En dan even kijken naar de wegen. Het is vakantieperiode, dus weinig aan de hand. Eén vertraging die opvalt, de A15 Ridderkerk, gorkum voor Hardingsveld giessendam aansluiten in 17 minuten. Dat was hem.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 En zo meteen voor je. Just turn the lights off. Hello. Dankjewel Marijn. Hou op, man. Dit is GLEDIS Runaway. Valse lucht. <laughs> Zelf hier bij Slam. Ook op de woensdagmiddag gewoon de beste beach voor je. Richting het heerlijke einde van de werkdag. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar deze week gaat gigantisch snel. Hey, dit is een goed bericht, ik las dit net. Maar dit is toch uh, waanzinnig. Want uh, natuurlijk controleert de politie tijdens carnaval. Hebben ze dat gedaan? Ik lees even voor wat hier staat. Tijdens een grootschalige meerdaagse politiecontrole in het centrum van Eindhoven... heeft de politie rond carnaval bijna 9000 automobilisten gecontroleerd. En er waren af en toe wat uh, meerdere overtredingen, maar eentje, die was wel heel bizar, namelijk een taxichauffeur reed onder invloed en vervoerde in totaal acht personen. En ik hoor je denken, Eindhoven, de gekste, waar zaten die mensen dan? Nou ja, in de auto logischerwijs, maar drie daarvan zaten in de kofferbak bij die taxichauffeur. Uh, drie keer raden die taxichauffeur is zijn rijbewijs kwijt. En dit is ook een uh, mooi verhaal, namelijk ook was er tijdens deze controle ook nog een uh, guy die door de politie werd gecontroleerd. Dit raampje naar beneden toe en uh, wat zag de politie? Die zag het witte poeder nog op zijn neus zitten tijdens carnaval. Uiteindelijk is de man aangehouden voor rijden onder invloed en uh, in het bezit, uh, bezit zijn van hard drugs. Ik heb er wel, ik heb wel geen neus. En vervolgens allemaal wit poeder, zo'n feestneus. Uh, dat is nooit handig als je een politiecontrole had, was hij misschien nog onderuit gekomen. Hits op je radio met zo meteen een hacker die voor 1 cent hotels boekt. Hoe die dat deed, hoor je zo meteen John Summit na Timberland Carrie Hilson.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 No brakes i'll tell no gate ain't gotta try too hard my baby's pushed to start i'll torque full speed off road on me zero to 100 fast my foot ain't touched the gas i said hey baby slow it down let's make it last you said where's the fun in that yeah let's go put some ice you and me in a truck bed wide like a california king we could break it in if you know what i mean put some miles Mello Kane Brown maalt ze bij Slim. En dit is wel in de categorie overmoedig worden, trouwens hoor. De Spaanse politie heeft een man gearresteerd. die een boekingswebsite en meerdere websites ook hackte. En dan daarvoor zorgde dat hij dus voor één cent hotelovernachtingen kon boeken. En ik hoor je denken, als je dat doet, hè, hacken met hotels en zo. dan blijf je een beetje onder de luwte. Dan kies je een hotel wat, ja, nou, wat is het? 230 euro per nacht. is al best veel geld. Nee, wat deze guy deed. Deze 20-jarige hacker. die verbleef in een hotel in Madrid. waar je normaal gezien komt. Die Duizend euro voor betaalde. Ja, my god, dat valt natuurlijk op. Wat onhandig allemaal, hè, zeg. Hé, oh. hey, Slam, goedemiddag. Everjack na Jack naast Hallo. Hallo.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 C'est fini, alors on dort Girl uh -huh. en rivers bij Slam. Bij de Appie hebben ze een uh, grappige actie. Namelijk als je een proefrit maakt met een bepaald automerk... dan uh, krijg je 50 euro aan boodschappen te goed. Maar dan zat ik te denken, hoe ver kan je gaan... bij het maken van een proefrit voor die auto... voor die 50 euro aan boodschappen bij de App? Uh, voordat ze zeggen, ja, sorry, maar dit gaan we niet doen. Uh, we gaan het zo meteen <laughs> ondervinden...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 dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Hello, Sydney. Ghostface is terug. I've been this for a very long time. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my daughter? Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar combi-deal. Zo lekker en zo voordelig. Sparsap of smoothie en melk in die breker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog?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 Het is iets over half vijf, weer online weerbericht voor je. Vanavond koelt het af, nou drie keer raden, het is uh, ja, op zich redelijk droog. Um, nou, vannacht gaat het wel even regenen, het kan ook gaan sneeuwen in het zuiden. Um, morgen dan begint de dag hier en daar met regen en ook sneeuw langs de Belgische grens. Voor de rest in het noorden is het droog, in de middag wordt het overal droger. En het temperatuurtje nog eventjes fris voordat de zaterdag begint, 2 tot 6 graden. En dan naar de wegen. Het is vakantieperiode, daarom een stuk rustiger. En uh, nog steeds wel 100 kilometer. Dit zijn de langste drie van dit moment. En iets van gisteren, dat zou heel raar zijn. Uh, vanaf een kwartier krijg je de vertragingen. A9, Alkmaar, Diemen voor het AMC-ziekenhuis. Daar een half uur extra, 8 kilometer. A16, Rotterdam, Breda voor Ridderkerk-Noord, 16. En de A27, Utrecht-Gorkum voor Lexmond, daar 17 minuten. Uh, de flitsers van dit moment. A7, Groningen-Drachten, 182.0. A12, Arnhem-Ede. 109,5 uh, duurste foto van de dag richting Zoetermeer 3.1. A50 Zwolle-Apeldoorn bij 211.6. A73 echt richting Venlo bij 12.9. En de A73 Venlo richting echt, ja echt, bij 26.1. Steken aan het ding. Hits op je radio is dan meteen even een klein onderzoekje dus. Nu Haven, Iron Run. Oh, oh, oh, oh.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 Black and gold van Clapton Black and Gold bij Slam. Ik kwam een uh, actie tegen bij de app... dat als je bij een Mazda-dealer een autootje gaat rijden... dat je dan 50 euro te goed krijgt aan boodschappen. En Toen dacht ik, dat kan toch alleen maar fout gaan, toch? Even eerlijk. <laughs> nou, ik heb het even uitgeprobeerd. Welkom bij Automotive Center van... Een hele goedemiddag. Ik ben David van de Verkoop. Hey David. Met Thomas. Hallo. Een hele middag Thomas. Hey, ik zag uh, die actie van de appie... dat als ik een Mazda ga rijden... Proef dit doe, dat ik dan boodschappen te goed krijg. Ja, zeker. Maar uh, nee, ik heb net mijn rijbewijs terug, dus uh, ik dacht... Uh... Net de rijbewijs terug, als hij nou is in beslag genomen? Ja, dat nou ja, maakt niet uit, maar hij is terug. Dus, uh... <lacht> Oké, okay, goed om te weten. Nee, hetgene dat u het beste zou kunnen doen is uh, via de website van... Uh, nou, ja, het nee, nee. duidelijk verhaal joh, Voor, uh, ik dacht die 50 euro is wel lekker. Hey, vroeg me af, uh, hoe lang moet ik rijden dan uh, in die auto? Uh, vijf en een half uur achter elkaar Minimaal Nee, nee, nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Oh. Nee, het is een kwartiertje, half uur te rijden en dan heeft u uh, wat mij betreft uh, de actie uh, bonus uh, shop goed krijgt u dan. Ja, precies. Maar als ik hem uh, start en dan meteen uh, dan weer uitzet, dat telt niet, denk ik. Ja, ik, ja nee, in principe zou ik zeggen van hé, hey, ja. maar voor wat ik nu hoor eigenlijk, ik doe alleen die actie en ik hoef niet te rijden, ik wil die auto niet. Dus. Nou, ik vind het een leuke auto hoor, maar even voelen hoe die is. Dus. Ja, in dit geval dus zeg ik zelf persoonlijk nee. Maar als u zegt, hé. Ah. Hey, ja, wil het wel hoor. Ja, ja, ja. 50 euro. Ja, ik ook ah. 50 euro graag. te ja. ja, dus krijgen. Uh, als... <laughs> <laughs> hey David, nee, dit is de, dit is de Radio Slam hier. Hallo. Slam. Ja, Slam de radiozender. <laughs> nee, ja, het leek me zo'n rare actie waar vooral heel veel alcoholisten aan mee gaan doen... die gewoon uh, graag gratis willen, willen shoppen. Dat ik denk, ja, eens even kijken hoe ver ik kan gaan. Maar uh, ja, je hebt het toch heel professioneel gehouden, David? Ja. <laughs> oh, vreselijk. Nou, David, well done. Applaus voor jou. Um, Leef is professioneel gehandeld. <laughs> en de groetjes van Slam, later! Ja, later! Slam! Slam! Hey, Slam. You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday Sunday. It's Friday again, it's Friday, like it's like it's like it's, like it's, like it's like. be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 Niet een keer Mordjoe met Lady met andere vocalen erop, zoals zo vaak gebeurt. Maar gewoon een hele nieuwe versie van Oliver Heldens. Lady Hear Me Tonight. En Oliver Heldens heeft wat gemeen met uh, Mau P, met uh, James Hype, met Frankie Vizardo, maar ook met Jan Summit, Sam Veld, verder de Grand. Namelijk ook Oliver Heldens is gewoon aanstaande vrijdag weer te horen in de Slam Mix Marathon om 11 uur precies in de avond. Lekker. Slam coming up.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 Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom al korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Transavia weten we de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zijn jij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal gewoon. Transavia. Go.